Tien uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte schuift rond deze tijd aan... bij het begrotingsoverleg van het kabinet met vier oppositiepartijen. Ook VVD-fractieleider Zeilstra en PvdA-leider Samson praten nu mee. Volgens bronnen gaat het overleg over de opstelling van GroenLinks. Die partij wil alleen meewerken aan een akkoord... over groenere belastingmaatregelen. Andere partijen voelen er weinig voor omdat GroenLinks dan niets hoeft in te leveren op andere terreinen. Het kabinet heeft de steun van enkele oppositiepartijen nodig... om de begroting door de Eerste Kamer te krijgen. De Fiat heeft vandaag vijf winkeliers verhoord omdat ze verdachte transacties niet hadden gemeld. Zo verzweeg een winkelier uit Capella aan de IJssel dat iemand voor 250.000 euro aan meubels had gekocht en die contant betaalde. De andere verdachten zijn drie goudhandelaren en een makelaar. Ondernemers zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Doen ze dat niet, dan begaan ze een economisch delict. Een Nederlands vrachtschip heeft in de Middellandse Zee ruim 170 Syrische bootvluchtelingen opgepikt. Ze voeren ten oosten van Sicilië. De Italiaanse kustwacht deed gistermiddag een oproep nadat er twee boten met ruim 350 Syrische vluchtelingen waren gezien. Het Nederlandse schip de Abis Albufera gaf eraan gehoor. Ook een Frans schip nam een aantal vluchtelingen mee. Ze zijn de afgelopen nacht aan wal gezet op Sicilië.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 Langs de lijn, de Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond in Langs de Lijn. Vanavond een antwoord hoe groot de status van Apre is na zijn wereldtitel van gisteren. Het Nederlands elftal is vandaag bijeengekomen voor de interland van vrijdag tegen Hongarije. De bondscoach kapte kanten met afzeggingen, maar zag gelukkig ook een nieuw gezicht. Memphis Depay meldde zich bij de selectie. De PSV'er is niet van plan zich door zenuwen van de wijs te laten brengen. Ja, gewoon mezelf zijn, dat ben ik altijd al geweest. En daar, dat heeft me gebracht tot waar ik nu ben. We zijn ook bij Jong Oranje en we praten met tweevoudig wereldkampioen... wielrenner Ellen van Dijk. Ze heeft een nieuwe ploeg. En dat is niet, dat is niet de rabo ploeg van Marianne Vos. Bijna alle Nederlandse toppers zitten daar. En uh, daarom vind ik het juist wel mooi, omdat ik dan hier wat meer vrijheid heb... en wat meer kansen kan uh, creëren. Van Dijk gaat naar een andere Nederlandse ploeg. Verder hoorden we vanavond een internationale toptrainster... die aan de slag gaat met Nederlandse talenten. We did the skipping and now we will do the backspin. Michela, can you show us a real nice backspin? En geloof het of niet, Paul de Leeuw komt ook voorbij als het over deze sport gaat. Hoe en waar, dat hoort u in het komende uur. Galit Boularoes vervolgens zijn carrière bij Deense Brundby. De 31-jarige verdediger zat zonder club nadat hij zijn contract had afgekocht bij Sporting Lissabon. De voormalig Nederlands International speelde maar elf wedstrijden voor Sporting. Brundby wordt de zevende club voor Boelarous. Hij begon zijn carrière bij RKC Waalwijk. Na drie succesvolle seizoenen maakte hij de overstap naar HSV. Goedenavond, Galiet. Goedenavond, Jack. Dag, jongen. Het heeft even geduurd, maar je kan in ieder geval weer spelen. Ja, zeker. Het heeft misschien uh, zelfs iets te lang geduurd. Maar uh, ja, ik ben blij dat ik, uh, dat ik hier heb getekend en, uh, en dat het een beetje achter me ligt nu. En dat ik me nu kan focussen op het, op het voetballen. Ik had aan heel veel clubs gedacht, maar niet aan Brunby. Jij wel? Um, eerlijk gezegd in eerste instantie ook niet. Um, zij kwamen eigenlijk heel verrassend uh, ook in beeld. En uh, nou ja, goed, je luistert eigenlijk naar alles wat op je afkomt. En uh, dat hebben we ook met Brunby gedaan. En ik heb nooit uh, de boot afgehouden. Dus ik heb altijd geluisterd naar wat ze te, te zeggen hadden. En uh, ja, dat heeft geresulteerd in een uh, uiteindelijke samenwerking. Dus uh, ja, wel verrassend. In eerste instantie voor mezelf ook. Maar uh, uh, naarmate de gesprekken voorden, uh, werd voor mij toch wel duidelijk dat ik hier uh, wilde gaan tekenen. Je wil minuten maken, je wil je wil laten zien. Je wil weer gewoon lekker aan de bak. Dat is uh, de voornaamste reden? Onder andere, ik wil weer gewoon weer... Uh,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 Dus dat was ook een van de redenen om, om hier te gaan voetballen. Ja, want in eerste instantie dacht ik 31 jaar. Eh, mooie carrière achter de rug bij wijze van spreken. Je gaat naar de Zandbak of naar China. Je gaat geld halen ergens. Um, ja, dat zou je kunnen denken. Maar ik, uh, ik heb nog genoeg ambitie om, uh, om gewoon puur voor, uh, voor het voetbal te kiezen. En, en uh, voor het sportieve. Uh, en nogmaals, um, ja, de Zandbank en... Uh, en, en... En China, dat is een beetje te ver van, van, van mijn kinderen. Dat, dat krijg ik niet over mijn hart om voor het geld te kiezen en mijn kinderen achter te laten. Ga je het van Gaal nog moeilijk maken? Wie weet, uh, kwaliteit verloopt zich niet. Alleen uh, uh, daarvoor zal ik een heel hoog niveau uh, moeten halen. Uh, Deze competitie uh, uh, staat natuurlijk niet bekend als, uh, uh, als een uh, Bundesliga of een Premier League. Dus dat, dat mogen duidelijk zijn. Dus uh, ik moet een extreem hoog niveau halen en uh, ja, dan... Uh, dan moeten we kijken waar, uh, waar de schip staat. Met andere woorden, met name privéredenen. Want als ik kijk naar Brumby, negende, elf duels, dertien punten, achttien doelpunten tegen. Ja, ze zaten dus wel een beetje te wachten op een, uh, op een solide verdediger. Ja, ze hebben ook ze hebben wat uh, problemen gehad afgelopen jaren. Uh, ook uh, bovenin de club met, uh, met de voormalige president van de club. Die is uh, nu ontslagen. Dus ze zijn een hele andere koers gaan varen. Uh, ze hebben schoonschip gemaakt. Dus uh, ja, dan begin je eigenlijk onderaan. En uh, dat, uh, dat zag je ook uh, aan, aan de ranglijst. Ze stonden ook uh, volgens mij laatste of één uh, na laatste. Uh, met wat nieuwe spelers zijn ze nu de, de lijn om, uh, naar boven hebben ze ingezet. Dus uh, ja, ik heb het project gezien en, en, het, en het bevalt me. En ik heb er alle vertrouwen in dat het, uh, dat het wel goed gaat komen. Dus uh, de ranglijst van nu, dat is uh, gewoon een momentopname. Hoe ben je ontvangen daar? Ja, heel goed voor hun is het eigenlijk een, uh, een hele grote transfer. Ik heb begrepen dat nou, Brian Laudrup, uh, de, uh, de grootste, uh, die uh, na, na de Deense competitie is gekomen. Dus uh, begrijp me niet verkeerd. Uh, ja, ze zijn heel enthousiast, uh, heel positief. En uh, ja, ik ben hier heel, uh, heel warm, uh, uh, warm ontvangen. Voorlopig getekend voor één seizoen. Van beide kanten was dat de wens? Uh, nou, van nou, ja, mij, uh, mijn kant was het, uh, was het de wens om voor één jaar te tekenen. Omdat, uh, ja, je moet toch kijken of je, of je hier wel gelukkig gaat voelen en uh, of het allemaal wel gaat klikken. En uh, ik denk voor alle partijen dat gewoon het beste. En uh, ja, als, als, uh, je weet maar nooit als, als het goed loopt en uh, beide partijen zijn blij, dan uh, kan je altijd nog gaan praten over, uh, over eventuele gevolgen uh, van de samenwerking. Is er ooit nog contact geweest in uh, de afgelopen periode met Van Gaal bijvoorbeeld? Uh, nee, maar goed, ik ben uh, vader genoeg om te weten hoe, het, uh, hoe, de, hoe de wereld in elkaar, uh, in het, de wereld van, in, in elkaar zit. Dus uh, ik zou hem wel kunnen bellen hoor, maar ja, dan, goed, dan, uh, ja, dan weet je wat je kan verwachten. En, uh, dus dat, uh, dat is niets nieuws voor mij. Het gaat er gewoon om dat je uh, op het veld gaat presteren en laat zien wat je, wat je in je mars hebt. En uh, ja, daarmee, uh, daarmee geef je een boodschap af. Ja, ben je 100% fit op dit moment? Ja, ik ben 100% fit. Nog even over sporting. Is het een verkeerde keuze van je geweest? Um, Oeh. Um, als ik heel eerlijk moet zijn, de manier hoe het is, uh, hoe het is gegaan de afgelopen maand, maanden... ...zou ik zeggen ja. Maar goed, dat weet je nooit van tevoren. Het is een beetje uh, makkelijk achteraf. Maar uh, ja, de manier hoe ik daar behandeld ben en dan... Uh, uh, ben ik nog lief voor ze. Dat is niet echt uh, heel netjes gegaan. En, en dus wat dat betreft zou ik het is zijn verkeerde keuze. Maar uh, op zich is het een hele grote mooie club. Lissabon is een mooie stad. De fans zijn echt uh, fantastisch. Ja, weet je. Dus wat dat betreft uh, is het moeilijk te zeggen. Oké, okay, ik wens je heel veel succes. En luister even mee naar de volgende plaat. Oké, okay, dankjewel. Spitsen, spitsen, spitsen De bal aan de voeten Daar zijn de spitsen, spitsen, spitsen De bal aan de voeten Kijk hem eens werken Bula Roos Kijk wat hij doet, want hij is echt niet voor de boel die kan, dan koola roes. Kijk wat die kan, want hij speelt iedereen tot moes. Heel Oranje, kan steunen op zijn spel. Heel Oranje, wordt beter in het veld. Heel Oranje, beet in hem een laatste man. Heel Oranje, speelt beter dan het kan. Te geloven, Boelarus. Niet te geloven. Hij speelt iedereen tot moes. Kijk wat die kan dan, Boelarus. Kijk wat die kan. Nee, hij zegt niet voor de het is een kanje, hij houdt de zestien schoon. Voor oranje, als een verloren zoon: kracht en gratie. Een onverzettelijkheid voor onze natie, een joker in de strijd. Kijk hem eens werken, Boulon kijk wat hij doet, want hij is echt niet voor de poes. Kijk wat hij kan dan, Boulon kijk wat hij kan, want hij speelt iedereen tot moe. Bulardus, kijk wat hij kan dan. kijk wat hij doet want hij speelt iedereen tot moes. nummer van Melvin oftewel Kees. Prins. Nou, ik hoop dat hij genoten heeft daar uh, en dat hij vanavond nog een klein smurrenbrukje naar binnen gooit. Dat is altijd lekker. Um, het Nederlands Elftal is vandaag bijeengekomen om zich voor te bereiden op de laatste twee wedstrijden van de kwalificatiereeks voor het WK. Volgend jaar in Brazilië. Vrijdag is Hongarije de tegenstander in Amsterdam en dinsdag wacht Oranje een uitwedstrijd tegen Turkije. Frank Wilaert is er vandaag bij geweest. Goeden, goedenavond. Hey Jack. Het was de dag van de afvallers, hè? althans uh, niet van ons, maar gewoon van... Mensen die niet meer bij de selecties uiten. En ze, Wij moeten nog een stukje. Ja. Wie van de 23 namen uh, is er nu niet meer bij? Uh, er zijn er drie afgevallen. Schaars en de Goesman. Uh, vielen al redelijk vlot af. Uh, de Goesman met een liesblessure. Schaars met een knieblessure. En uh, Van de Wiel, die uh, uh, weer bij de selectie zat... en kwam vrolijk binnen, wilde wat gaan bijdragen... wilde weer een serieus deel gaan uitmaken van de oranje selectie. Zo ging hij naar binnen. En een paar uur later was hij er niet meer bij. Want hij heeft uh, een knie waarmee hij niet uh, kan bijdragen... aan uh, deze uh, oranje week, zullen we maar zeggen. Onmerkelijk vind ik dat, want je voelt toch zelf... Uh, of je knie het wel of niet houdt. Nou ja, ik denk dat hij naar uh, oranje is gekomen... met het idee van het gaat wel. En uh, ik wil graag, maar ik moet er wel even naar laten kijken... En dat is dus tegengevallen. Hij heeft de verhaal vervangers opgeroepen? Hij heeft er twee bijgehaald, ver. Op het middenveld voor de, de twee jongens die ontbreken. En Verhaag voor de, de backpositie. Dat is logisch, want die uh, heeft ook een prima wedstrijd al een keer ruim een helft gespeeld. Ja, ja inderdaad. Samen met Jan Maat, dus, uh, voor de rechtsachterpositie. De Dag van Oranje begon rond het middaguur bij Hotel Huis de Duin in Noordwijk. Zoals gebruikelijk is het de plek waar de internationals zich moeten melden. Of mogen melden, moet je eigenlijk zeggen. Onder ja. hen één nieuweling: de PSV en Memphis Depay. Ja, het was wel verrassend voor me. Ja, voor verhaal eigenlijk ook, want hij zei, het is eigenlijk nog te vroeg. Snapte jij dat? Ja, aan de ene kant wel, alleen uh, ik zeg liever te vroeg dan te laat. Uh, ik denk dat ik uh, goed bezig ben en dat ik uh, dit niveau aan kan. Ja, want dat zei hij eigenlijk ook. Hij zei uh, in de volgende zin, uh, wel iemand voor de toekomst. Ja, uh, nou, laten we dat hopen. Ik ben goed bezig en... Uh, ik, doe haar, ik doe alles aan om uh, te slagen in het voetballerij. En ik denk dat iemand anders ook niet oproept als ik het niveau niet aan kan. Dus ik uh, ben blij. <laughs> Heb je ook iets voorgenomen voor deze week? Ja, gewoon mezelf zijn. Uh, dat ben ik altijd al geweest. En daar, uh, dat heeft me gebracht uh, tot waar ik nu ben. Is het dan ook belangrijk of je speelminuten krijgt? Of uh, telt dat helemaal niet voor jou nu? Uh, nee, nou, ik ga eerst gewoon de training afwerken. en uh, als ik speelminuten krijg, zou het, alleen maar, uh, ja, zou het alleen maar mooi zijn. Alleen, uh, daar focust ik me nu nog niet op. de Depay in gesprek met Bert Maaldenk. Overigens de eerste speler met Geneese Roets... Die, uh eventueel het Nederlands Elftog shirt gaat aantrekken. Uh, is, denk jij dat hij gaat spelen? Denk het niet. Uh, ten eerste omdat Van Gaaldus al gezegd heeft dat hij hem eigenlijk nog niet goed genoeg vindt. En uh, ten tweede dat hij uh, hem oproept omdat hij eigenlijk niet anders weet wie hij er verder voor zou moeten oproepen. En dus is het uh, vooral aan De om te laten zien dat hij eigenlijk wel goed genoeg is dat hij er gewoon uh, tussen past. Ja, Ik ben klopt, benieuwd of dat lukt. Het klopt aan de deur. Hè? Het is wel een fanatiek ventje. Ja, ja en, uh, hij, weet, hij is heel zelfbewust en dat, uh, dat spreekt in ieder geval nadrukkelijk voor hem. Als je dan tussen die grote manieren staat en je in je hoofd blijf je overeind. Dat is al de helft, denk ik. Jazeker. Vanavond werd er getraind op het veld van Quickboys. Dat is altijd een buitengewoon gezellige aangelegenheid. Want zo'n eerste training, is het niet echt druk op het veld, hè? Nee. Ter, sterker nog, het was ernstig rustig op het veld. Er waren meer beveiligers dan voetballers aanwezig. Uh, Robben mocht op het veld komen. Hij was de enige selectiespeler die minder dan 20 minuten had gemaakt. Dus hij moest op het veld. Hij vindt dat niet zo erg, want hij traint graag. Het is een, een trainingsbeest en hij vond het in dit geval ook niet erg omdat hij de enige voetballer was. Hij zei zelf, als ik dan de bal heb, hoef ik hem in ieder geval niet af te geven. Dus hij was <lacht> bijzonder goed gemutst. En de drie keepers stonden op het veld. En uh, ja, die hebben gewoon onderling gezellige wat uh, wedstrijddingetjes gedaan. Met Van ja, ja, Frans Hoek, een beetje dingetjes. Zij hebben eerst onderling getraind. En Robben apart getraind. En vervolgens wedstrijdjes. Robben met Kluivert tegen de keepers. En dat hebben Robben en Kluivert met afstand verloren op alle fronten. Je bent gek. Ja, echt, hè? echt waar. Ja, Afwerkoefeningen, keepers waren beter. Strafschoppen, de keepers waren beter. Dus dat was... Robben is ook in zijn armen sterker geworden van het opdrukken. Heel goed. <laughs> Heel goed. Vaste plek voor het middenveld is ingeraakt voor Kevin Strootman. Uh, afgelopen zomer maakte hij een verrassende overstap van PSV naar A-Zomer. Met die ploeg kent hij een vliegende start. koplopen na zeven wedstrijden zonder puntverlies, 21 punten. Toch is dat voor stootman geen reden... om zich met zijn neus in de lucht te melden bij Oranje. Nee, maar dat... Je bent gewoon blij met de start. En uh, met de ploeg gaat het goed. Dan kan je zelf ook... Dan krijg je ook gewoon tijd... om je nou aan te passen aan je spel. En Je weet dat je ook op mindere wedstrijden hebt gespeeld. Alleen dan... Als je ploeg het ook doet, dan kan je daar ook aan optrekken. En dan probeer je het gewoon te laten zien. En tot nu toe pakt het heel goed uit. En je hoopt gewoon die lijn door te trekken. Maar wat ik zeg, het is niet een roze wolk. Je gaat wel met een goed gevoel nu naar Nederland zelf toe. Maar ook hier moet je het gewoon weer laten zien op de trainingen en in de wedstrijden. Is het dan hier zo anders omdat je maar moet afwachten met wie je uiteindelijk op het middenveld terechtkomt? Want keuze genoeg. Nu is bijvoorbeeld de jonger weer bij. Ja, klopt. Maar je, je, je weet gewoon dat iedereen die hierbij zit, iedereen kan spelen. En Iedereen is ook om staat om, om die wedstrijden om 90 minuten te spelen. En je, probeert gewoon, je hoopt zelf dat je gewoon gaat spelen vrijdag. En wie er dan naast je staat, dat, dat maakt het niet uit. Want dat is, dan, dat is de keuze van de bondscoach En dan, dan kan je met iedereen kan je gewoon goed spelen. Maar Je eigen rol verandert als de jong naast je staat. Want dat is meer de stofzuiger. Dan kun jij meer uh, een andere rol vervullen dan de stofzuiger zijn. Dus als hij niet speelt, ben ik te stofzijn. Nou, dat hoeft niet per se, maar in dit geval hoeft het niet zeg maar, als hij staat. is dan. Nee, maar ik heb meer ik wedstrijd met Nigel gespeeld. En dat is ook, dat is ook lekker spelen. En, uh, en ook met Jordi en daarvoor ook met Jonathan. Dus nee, dat, uh, dat laat ik over aan de bons kozen. Ik wil zelf uh, hopelijk vrijdag te spelen. En, en we hopen gewoon die wedstrijden te winnen. Um, die zijn nog belangrijk, gek genoeg. Want gekwalificeerd is één ding, maar je moet je nog een keer kwalificeren. Je moet bij de eerste zeven op de FIFA-ranglijst komen. Zo'n ranglijst waarvan iedereen denkt hoe wordt die samengesteld en wat kun je eraan doen. Ja, daar ben ik ook benieuwd. Want ik denk dat wij uh, de beste kwalificatiereeks in Europa hebben. En toch staan de ploegen boven ons, omdat we in de oefenwedstrijden niet de wedstrijden hebben gewonnen, denk ik. Ik denk dat het daar ook op wordt gebaseerd. En dan, dat is wel apart, alleen uh, natuurlijk je wil die wedstrijden sowieso winnen. Alleen er is misschien nog extra motivatie om je gewoon zo, ja, zo goed mogelijk voor jezelf, zo mak ja, makkelijk, uh, hoe kan je dat goed zeggen? Dat je een zo makkelijke mogelijke groep hebt door groepshoofd te zijn, zeg maar. Je hebt iets minder kans op een zware tegenstander. Daar hebben gelijk Alleen het vorige toernooi zijn ze ook groepshoofd geweest, wat de, de Bonskoos had gezegd. En toen zat je ook steeds in de poel, dat dus doods. Dus, uh, maar je hoopt gewoon die wedstrijden te winnen. En wij dan op de ranglijst staat, dat, dat zullen we zien. Ja, uh, je hebt wel zware oefenwedstrijden die dus ook behoorlijk meetellen. Ja, klopt. Maar op het, uh, op het WK spoor je ook alleen maar tegen, tegen goede ploegen. Dus je kan wel gaan oefenen voor de, om die punten te halen tegen, tegen de nummer 200 van de, van de wereldranglijst Moet je me niet vragen wie daar staat. Maar... Ik zou het ook niet weten. Hoor. Nee, goed zo. Nee, maar je, je hoopt gewoon... Uh, je hoopt gewoon in die wedstrijden, die heb je nodig voor een WK. En dan wil je die wedstrijd ook gewoon winnen. En als je dan die punten gaat halen, is dat goed. Maar het is wel belangrijk om tegen sterke tegenstanders te gaan spelen. En niet alleen tegen, tegen landen om, om het publiek te vermaken. Opmerkelijk Strootman, aan zijn spel volwassen geworden. In zijn gesprek ook heel volwassen. Echt een, een, een jongen die een enorme ontwikkeling doormaakt. Ja, ik denk dat... Kijk, vorig jaar hadden we natuurlijk... Of in de zomer eigenlijk... Hadden we allemaal een beetje twijfels. Roma, waarom kies je voor Roma? Nou ja, Van Gaal vond het de goede keuze. Hij heeft het uiteindelijk gedaan... En nu heeft hij gewoon gelijk natuurlijk. Dus uh, Hij is daar sterker geworden. Hij staat daar met Totti, de Rossi... En een paar beren van verdedigers achter zich. Ja, daar word je niet slechter van, denk ik. Nee, ik las van Totti uh, dat hij zei van... Ja, hij is zo belangrijk voor het elftal. Het is een echte sterkhouder al. Het is ongelooflijk knap. Ja, grappig is dat hij reageert dan onmiddellijk terug met... Uh, ja, uh, daar weet weet ik niks van. Dat zal allemaal wel. Ik versta hem ook nog niet. Dus uh, uh, ja, ik, ik doe gewoon mijn ding. En ik, uh, ik ben lang niet altijd goed. Maar ja, in een goed draaiend elftal valt dat niet zo op. Ook niet naast die grote manieren natuurlijk. En uh, ja, hij, hij, hij ontwikkelt zich goed en is daar heel tevreden over ook. En komt dus ook nu als een grotere meneer dan hiervoor binnen bij Oranje. Loting, 6 december, Salvador, Brazilië, worden de kokers uh, geprepareerd. Uh, leg nou eens uit precies voor de mensen wat die wereldranglijst daarvoor belang bij heeft. Nou ja, de, de eerste zeven plus Brazilië uh, uh, worden groepshoofd. Dus de eerste zeven op de FIFA-ranglijst. Nou, hoe die precies wordt samengesteld en hoe de puntentelling werkt, dat is één groot schimmig ding. Maar uh, je kunt punten verdienen door in, interlands te winnen. Ook vriendschappelijke interlands. En je krijgt meer punten voor sterke tegenstanders die je verslaat of waar je gelijk tegen. Speelt, dan tegen zwakkere tegenstanders. En Oranje heeft uh, vorig jaar tegen België punten laten liggen. Heeft een Azië-trip gemaakt tegen wat mindere tegenstanders. Daar kun je wel leuk van winnen, maar dan krijg je niet zoveel punten voor. Island gelijk? Nou ja. Dat zijn allemaal dingen die, die zwaar tellen. Ondanks een hele goede kwalificatiereeks is Nederland gezakt. Staat nog wel in de top 10, maar niet bij de eerste zeven. Nou ja, dan moet je dus deze twee kwalificatiewedstrijden winnen. Ook al ben je gekwalificeerd voor het WK. Plus Japan, Frankrijk en misschien Colombia nog als uh, oefenwedstrijd erbij. En dan uh, moet je hopen dat je wel bij de eerste zeven staat. Want ja, dan heb je toch kans op een wat minder groepje... Ja, maar dat is geen zekerheid. Alhoewel natuurlijk. er nu gesteld wordt, want Japan, uh, men zegt dat uh, de FIFA heeft bepaald inmiddels dat op 17 oktober de wereldranglijst Dat is bepalend uiteindelijk voor de loting. Ja. Dus de wedstrijd van Japan in Genk die gaat uh, helaas niet meer meedoen voor ja. de Nederlandse al. Alhoewel, je weet het maar nooit ook. Nee, voor hetzelfde geld bedenken ze zich weer. Dat is ook de FIFA natuurlijk. Dat is, ja. uh, het is maar net een beetje hoe, hoe, het ze, hoe het hun uitkomt. En Nederland is daar afhankelijk van. Ze hebben in het verleden al punten, genoeg punten verspeeld om nu te zakken. Ja, dat is gewoon jammer. Want ben je groepshoofd, dan krijg je één op twee kansen een sterke nummer twee erbij. En als je nummer twee bent, dan ben je zelf een hele sterke nummer twee... die iedereen er liever niet bij heeft. Dan heb je sowieso twee sterke ploegen in de groep zitten. Nee. Ja. Nou, Nederland, Nederland zit altijd in de groep zes dood, dus eigenlijk maken. die. Niet zoveel uit, maar toch. Uh, wat wel heel erg leuk is nu, dus dat die wedstrijd tegen Hongarije en Turkije, die eigenlijk voor Nederland niet meer van belang zijn voor kwalificatie, niet meer dan eer kan opleveren daadwerkelijk door deze world ranking uh, nog van groot belang is. Ja het gekke is je bent gekwalificeerd maar je moet je dus nog kwalificeren dat is eigenlijk het rare fenomeen en ik heb de indruk dat ook bij de spelers je niet echt weten hoe serieus ze dit dan allemaal nog moeten nemen dat ze zich nog een keer moeten kwalificeren die hebben leven een beetje tussen van ja het is goed als we, als we nog stijgen en bij de eerste zeven staan en aan de andere kant hebben ze zoiets ja op het WK jongens uh, we komen toch sterke tegenstanders tegen uh, we zien wel. Maar ik denk dat die jongens daar nog wel op <lacht> wordt gewezen de komende ja. dagen. <lacht> door een zeker Iemand. Ja, ja, ik denk het ook. Ja, Dank je wel, Frank. LOS Langs de Lijn. Tot 11 uur met Sport en Muziek. Dacht de auto, dat wat zullen we als laatste woorden doen? Misschien is Ceylon, Ceylon, sail Ceylon wel leuk. En daar hebben ze het nummer dan ook maar naar vernoemd. In Den Haag buigen de fractievoorzitters zich over de begroting. We gaan het dus even over iets anders hebben dan over sport. Want ook premier Rutte is daarbij aanwezig. Maar de stemming lijkt niet goed in Den Haag. Margreet Boer. Margreet? Nee, inderdaad. Het is allemaal wat humeurig hier, zou je kunnen zeggen. En die humeurigheid die is niet bij het kabinet wat we ervan hebben waargenomen. Maar die humeurigheid, die prikkelbaarheid zit tussen de oppositiepartijen die praten met het kabinet... die vier oppositiepartijen, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP. Want GroenLinks die wil meedoen aan tafel bij minister Dijsselbloem... en nu ook premier Rutte, maar die wil vooral allerlei mooie dingen voor zichzelf eh, bij elkaar rapen. Hier bijvoorbeeld hè, vergroening van het belastingstelsel en verdere verduurzaming en dat soort dingen en daar akkoorden over sluiten. Maar GroenLinks wil zich niet committeren aan die extra 6 miljard bezuinigen. Nou zeggen die andere oppositiepartijen eigenlijk van ja dat is wel de lusten en niet de lasten. Dus wij mogen straks wel die 6 miljard extra bezuinigingen verdedigen. Wel die pijn voelen. Het aan onze achterban uitleggen. En jullie komen daar met leuke maatregelen over vergroening en wat er allemaal in jullie verkiezingsprogramma staat. Zo gaat dat niet. En toen kwam Alexander Pechtold hier om tien uur binnen en die zegt: ja, kijk. Uh... Ik heb vorige week drie uur op het torentje gezeten bij uh, premier Rutte. Hij weet heel goed wat ik wil als het gaat om het sociaal akkoord. Daar wil ik vanavond ook duidelijkheid over. En anders is het eigenlijk verder ook niet zo zinvol. Dus ja, een beetje humeurigheid, prikkelbaarheid. De druk wordt ook opgevoerd. Uh, het lijkt erop dat het kabinet vanavond echt wel moet gaan kiezen... met wie ze verder willen, op welke manier ze verder willen... of het met alle vier is, of dat er toch iemand af gaat vallen. Nou ja, uh, luister even naar... Uh,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 Ja, dus als Pechtold niet zijn zin krijgt, dan is hij weg. En als Van Ooyek van GroenLinks vanavond niet zijn zin krijgt... dan is hij weg. Dus ja, het lijkt toch wel een beetje een afvalrace te worden vanavond. En duidelijk is dus dat premier Rutte dan moet kiezen. Dat wordt ook heel duidelijk gezegd. Hij moet de regie nemen en zeggen welke kant hij op wil. Uh, nou ja, dat kan nog zijn natuurlijk met z'n vieren. Maar de kans lijkt steeds groter dat uh, er toch iemand af gaat vallen vanavond. Wordt het een latertje? <laughs> nou ja, dat zou ik ook heel graag willen weten. <laughs> uh, uh, nou ja, het kan best zijn dat... Uh, ja binnen een half uur van Oorjek buiten staat. En het kan ook heel goed zijn dat het heel lang gaat duren. En nou, ik wou dat ik het wist... Ja, als dat zo is, dan gaan we dat absoluut horen. Maar het kan dus niet zo zijn dat de hele boel knalt vanavond... want het is bijna niet meer te volgen voor de gewone man op straat. Nee, nou, dat laatste, daar gaat eigenlijk niemand van uit. Dus het is wel druk opvoeren. Het is vooral de vraag eh, of ze met z'n vieren... de vier oppositiepartijen, heb ik het dan over... of die vier het nog zien zitten om samen verder te gaan... Eh, of dat dat eigenlijk een onmogelijke zaak is... omdat GroenLinks zich echt niet wil committeren... aan die 6 miljard bezuinigen. En dat is voor de andere partijen echt niet aanvaardbaar. Nou, dan moet Dijsselbloem... Eigenlijk, of premier Rutte eigenlijk de knoop doorhakken... en dan zal GroenLinks uh, afhaken. Uh, of ja, ze moeten nog een lijnmiddel vinden... dat GroenLinks erbij blijft. Dat moet dan vanavond blijken. Dan gaan ze met z'n vieren verder. Niemand verwacht hier... maar ja, uh, ik moet wel allerlei slagen om de arm houden... eigenlijk toch dat, dat het helemaal uh, klapt. Dus niemand verwacht ook dat er vanavond een akkoord komt. Dat is absoluut niet aan de orde. Er is nog veel te weinig bekend. Er moet nog veel te veel doorgerekend en onderhandeld worden. De vraag is vooral... Houden deze vier oppositiepartijen het samen uit aan die tafel? Of moet er toch iemand weg om dan weer verder door te onderhandelen met de overgebleven drie? Want met drie, hè, D66, ChristenUnie en de SGP... hebben ze net genoeg zetels in de Eerste Kamer om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Maar ja, het is voor de Partij van de Arbeid dan toch wel jammer als GroenLinks afhaakt. Want dan is uh, ja, het vriendje aan de linkerkant en niet meer bij. En dat is natuurlijk... Uh, uh, jammer voor de Partij van de Arbeid die tot op het laatst wel probeert... om GroenLinks aan tafel te houden. Ja, om in sporttermen te spreken. Degene die kampioen wordt is degene die zich eindelijk een keer aan zijn principes houdt. Ja, ik weet weinig van sport, moet ik zeggen. Nee, maar ik weet wel een hoop van principes. Oké. Okay. Dank je wel. Met zijn gouden oefening op het wereldkampioenschap in Antwerpen... heeft Turner Epke Zonderland zich gisteren in een historisch rijtje geplaatst. De komende minuut kan iets toevoegen aan de status van Epke Zonderland. Dat weet je donders goed, dat, uh, dat die titel ontbreekt. En uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch als je alle titels uh, hebt kunnen bemachtigen die er zijn. Dus Hij moet gaan vliegen. De Flying Dutch moet een hoog. Dubbel salte, dubbel schroef. En hij staat weer. Hij staat weer. Jawel. En we zien hier in het stadion iedereen. Ja, gaat zoals die, uh, die, uh, die gouden medaille van vorig jaar uh, me gewoon een, uh, ja, een wat, wat rust gaf. Zo de de zal deze medaille de dat en ook uh, gaan doen. En, uh, een geweldige prestatie met enorm veel sensatie, vooral. Ja, dat was natuurlijk een grote droom uh, die, uh, die nu uitkomt. Epke Zonderland met 16 punten rond is wereldkampioen. Oh, nee. Ja, Epke is dus nu Olympisch en wereldkampioen. En ik krijg steeds weer kippenvel als je commentator Hans van Zetten dat allemaal hoort zeggen. De status van Zonderland is nog groter geworden dan hij al was. Maar hoe groot is hij? Hij komt bij Pieter van der Hogeband in de buurt. Of bij Sven Kramer heeft hij die al geëvenaard. Hoe ver gaat hij en hoe, hoe verhoudt zich dat tot Ankie van Grunven? Angelo Terwiel ging bij Maurits Hendricks, de technisch directeur van NOC en NSF... naar welke plek Zonderland nou eigenlijk moet krijgen op de verschillende lijstjes.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 Daar is hem veel aan gelegen. Hij, hij is ook echt een teamspeler wat dat betreft. En ook dat straalt hij uit. En hij, het deed hem denk ik net zoveel ongeveer... dat het hele team geweldig gepresteerd heeft... als alleen zijn eigen prestatie. En dat kenschetst voor mij Epke. In hoeverre denk je dat het belangrijk voor hem is geweest... dat hij even dat stapje terug heeft genomen? Dat hij zich heeft gestort op zijn Het is voor elke sporter opleiding? belangrijk. Uh, niet alleen het, het, uh, zijn opleiding is voor hem belangrijk. Ik bedoel, hij wil gewoon uh, afstuderen medicijnen... Um, sterker nog, hij wil graag promoveren, uh, dus hij heeft ook daar veel ambities. Uh, dat moet je altijd maar zien te, te rijmen met je, je topsportcarrière. Um, dus dat is, uh, ja, die balans vinden is van belang. Um, tegelijkertijd is natuurlijk ook het af en toe even een stap terug kunnen nemen... en even uh, hoofd en lichaam uh, de rust geven... Ook wel even genieten van je successen. Maar ook eventjes een, een, stapje, een stapje terug. Je kan niet constant op dat hele hoge niveau. En dat vind ik wel heel knap. Dat, hij dat, dat heeft hij even een paar maanden gedaan. Vervolgens pakt hij zijn trainingsroutine op. En uh, traint hij toch weer naar dit niveau toe. Uh, dat is heel bijzonder. Als jij nou een lijstje, mo lijstje moest maken. Ik begin weer over een lijstje. Als jij een lijstje moet maken met de meest populaire... of misschien de grootste sporter, sporters aller tijden. In jouw ogen.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 toch een mooi lijstje, Ankie van Gunsten. En dan hebben de zijn we de teamsporter nog, die hebben we dan niet eens genoemd. Ja, mooi om zo'n lijstje te maken. Zo heeft iedereen zijn eigen lijstje. Maar mooie namen zijn het. We gaan verder met het Nederlands zelf dan. Maar met name dan uh, over Jong Oranje gaan we praten. Want donderdag is Jong Oranje aan de beurt. In Tbilisi is Jong Georgië de tegenstander in de kwalificatie... voor het Europees kampioenschap in 2015. Die wedstrijd die wordt al in de middag gespeeld om één uur Nederlandse tijd. En dat is volgens bondscoach Albert Stuivenberg een opmerkelijk tijdstip. Ja, oorspronkelijk was het de bedoeling dat we om, uh, om zes uur lokale tijd zouden spelen. Dus uh, nou, twee uur vroeg in Nederland. Maar er schijnt een probleem te zijn met de lichtmasten... Maar, uh, maar goed, uh, we hebben moeten instemmen met het uh, hele verhaal. En uh, ja, we moeten ons er gewoon op richten dat we om drie uur lokale tijd daar gaan spelen. Je gaat wel een reis maken, hè? vanavond al naar Düsseldorf, en van Düsseldorf naar Istanbul, en van Istanbul naar Tbilisi. Had dat niet een beetje anders gekund? Nee, het kan, het kan niet anders. Er is geen directe vlucht op de dagen dat wij moeten, moeten vertrekken. Dat is eigenlijk alleen in het weekend. Dus dit is een groot probleem natuurlijk. Het is niet wat we graag willen. Maar ja, het is niet anders. Dus daar hebben we ons ook op ingesteld. Uh, bij de tegenstanders spelen Chanturia en Korsashvili van Vitesse. Zijn dat de spionnen van de Georgiërs? Wie weet. Ik verwacht dat ze ook wel wat Nederlands verstaan. Misschien ook wel spreken. Dus daar moeten we ook wel een beetje rekening mee houden. Maar goed, wij kennen ze ook natuurlijk vrij goed. Hè? En uh, als je kijkt naar de kwaliteiten van Georgen, dan, uh, dan ligt dat met name op middenveld en in de voorhoede... waar die twee natuurlijk ook acteren. Heb je een goed beeld van, van het team? Ja, we hebben wel een goed beeld ervan. Uh, we hebben kunnen zien dat, uh, dat het niet on, te onderschatten tegenstander is... Met veel kwaliteit, wat ik net al zei, het middenveld in de voorhoede. Heel veel creativiteit, uh, vaardige spelers die uh, allemaal een, een, voor zichzelf een kans kunnen creëren. En specifieke kwaliteit, Chantoure is natuurlijk ook geweldig met spellenvattingen. Nou, dat, uh, ze hebben ook niet voor niks al uit vier spellenvattingen gescoord. Dus dat is een kwaliteit. Maar er liggen natuurlijk altijd, altijd kansen tegen elke tegenstander. En uh, nou, wij denken die te vinden op de flanken. Maar goed, die moeten we eerst gaan, uh, gaan vinden natuurlijk. Hoe vervelend is het, je maakt een selectie van tevoren bekend. En dan staan we maandagmorgen en dan is het belletje 1, 2, 3, allemaal afmeldingen. Want er zijn er nogal wat als je het lijstje zo gaat bekijken. Ja, we, we zijn natuurlijk nogal wat kwijt hè. in de aanloop hier naartoe natuurlijk ook helaas... ...Marco Ginkel en Fabian Sporksleden, jongens, die normaal gesproken ook bij deze selectie zitten. Waar Marco natuurlijk een hele belangrijke pion in is, ook de aanvoerder van het team. Dat is spijtig. Uh, ja, goed. We hebben gisteren ook uh, twee jongens hier uh, gekregen. Die, uh, die bleken niet, uh, niet fit genoeg. Dus die kwamen dus, uh, vanuit de wedstrijden. En konden absoluut donderdag niet halen. Los Locadia. Locadia en, uh, en Ruben Ligion. Ja. En vanochtend uh, we hebben we nog een nacht aangekeken met uh, Yassine Ayoep. En die redden het helaas ook niet. En we hebben natuurlijk uh, Memphis die is doorgeschoven. Depay. Ja, Memphis Depay die is doorgeschoven in het Nederlands zelf. Dus dat zijn nogal wat namen die we missen. Ja. Maar goed, uh, ja, daar kan je heel lang bij uh, stil blijven staan. Uh, we hebben andere jongens opgeroepen. Met die selectie gaan we het ook uh, de klus klaren. En we weten dat we een grote uitdaging hebben. Als dus je deze wint, ben je aardig en opsteken. op streek. Ja. Met drie gespeeld negen. Dat klopt, dat klopt. En dan maak je het natuurlijk het gat met Georgië natuurlijk een stuk groter. Maar goed, we moeten het eerst doen. En daar gaan we natuurlijk voor. En uh, ja, de andere wedstrijd met schotland Slowakije kan ook nog een, natuurlijk een, een goede uitslag opleveren. Maar we gaan eerst naar onszelf kijken. En uh, ja, we willen voor de winst gaan. Georgië en Oostenrijk. Dus beide... Dat is een oefenpot trouwens. Ja, dat klopt. Oostenrijk is een oefenwedstrijd. Maar ook daar willen we gewoon de, de winst boeken. En ook de winst boeken in onze spelwijze. En we zullen zien hoe we volgende week dinsdag ervoor staan. We worden Albert Stuyverberg, de coach van Jong Rang... in gesprek met Rob Fleur. De Nederlandse kunstrijdsters op de Olympische Spelen van 2018... ja, dat is een droom van Joan Hanappel. En om die droom te verwezenlijken... start ze een ambitieus project onder de naam Stichting Kunstrijden Nederland. De stichting gaat buiten de schaatsbond om een gezelschap... toptalenten vanaf elf jaar klaarstomen voor het grote werk. En daarbij wordt Joan gesteund door een comité van aanbeveling... en door de Sylvia Toad Foundation... De Canadese toptrainster Manon Perron is vastgelegd om dit jaar in Syrië trainingskampen te verzorgen. En vandaag ging in Dordrecht zo'n kamp van start. U hoort een reportage van Edwin Cornelissen. The curve first. The loading second, and the explosion third. Let's go, not tomorrow. Today it has to happen. Joan Hanoppel, ja, we kijken naar de training van Manon Perron. Moet u eventjes uitleggen wat een grootheid dat is in het kunstrijden? Ja, Manon Perron is gewoon een van de beste coaches ter wereld. En uh, haar laatste succes was in Vancouver... waar ze Joanie Rochette, de Canadese, dus naar het brons uh, geholpen heeft. Onder hele moeilijke voorwaarden, want haar moeder is daar ook overleden. Dus dat was, uh, ze, was niet alleen een, ze is niet alleen een goede trainer, ze is ook een fantastische coach. Dus. Ben Moore, Sophie. That's good, Linden. Hey! Oh, wat liet ze, ze nou doen? Oh, dan is helemaal diep, helemaal diep door zit je doen. Dat moeten ze heel soepel worden in hun knieën en dat moeten ze dan kunnen voelen. Ja, dus op de hurken bijna met de kont op het ijs. Ja, bijna wel. Ja. Je moet echt helemaal door dat je eigenlijk met je billen op je hielen zit te leunen. They teach me how, I want to say it properly. What do you call the in this billen? Billen. Ja, yeah, zo so now I know another word. En zij is dus de vrouw uh, die er mede voor moet gaan zorgen dat het Nederlandse kunstrijden uh, letterlijk weer in de lift gaat. Absoluut, wij hebben haar gekozen en uh, wij geloven in haar. En een van de fantastische dingen is dat ze zowel bij de coaches goed valt als bij de rijders. En, en dat, dat is ook... nogal uh, uniek, hè? Heel uniek. <laughs> Die coaches hier die zijn niet gemakkelijk, toch? Nou ja, er zijn er heel veel die denken dat ze het wel weten. En ik denk dat ze allemaal de basis van het Nederlandse kunstrijden veel beter kan. The camel, camel is level 3, the combo is level 4. Nou, now is also level 4. De coaches krijgen van haar uh, opdrachten mee. En uh, de kinderen ook van, uh, denk erom. Volgende keer uh, moet je dat kunnen, moet je dat kunnen. Sjoutje Dijkstra staat ook toe te kijken bij de training van uh, Manon Perron. Zijn dit nou de talenten waar we het in de toekomst voor moeten hebben, denkt u? Dat hopen we, ja. Dat, uh, die hebben we dus Joan en ik en Mary uitgezocht. Ja, die zijn zorgvuldig gescout? Ja, die hebben we echt zorgvuldig gescout. En uh, er zitten er hele goede talenten bij en die proberen wij nu te stimuleren. Ze zijn nog best wel jong natuurlijk, hè? Kunt u dan toch wel zien van de potentie ze hebben? Ja, tuurlijk. Dat kan je altijd zien. Waaraan ziet u dat? Ja, aan de inzet en hoe ze schaatsen en... Hoe de vooruitgang is. We volgen natuurlijk alle wedstrijden ook. Dus uh, dat zie je. En kunstschaatsen moet je nou eenmaal met een hele jonge leeftijd beginnen. We hebben in het verleden natuurlijk gezien dat er wel eens vaker ook met buitenlandse coaches is gewerkt. Maar ja. dan was het voor de al wat oudere rijdsters. Is dat het verschil dat het nu echt beginnen bij de basis is? Nou, dit is een lang project. Uh, dat heb je goed gezien. En uh, uh, ja, erg uh, intensief. En wij gaan inderdaad uh, aan de basis beginnen. To be first in the. Als if you have the double axle, it's be easy. If you don't have the, axle, it's be hard to raise the Wat uh, moesten ze nou daarnet één voor één doen? Uh, double axel. Want dat is de basis, hè? Volgens Manon Perron. Ja, dat is waar. Je moet absoluut dubbel axel springen, wil je überhaupt ergens komen. Dus uh, dit zijn de jongste meiden, dus die hebben nog eventjes te gaan. Maar het moet nu al wel goed zijn. Yeah. So, let's start with the jump that will make you go through. En make you win a lot of tons of medal, double axel. Voelt u zich nog een beetje gesteund door die schaatsmond in Nederland? Want het gaat gewoon over het lange baan, schaatsen, short track en zo. Dat eeuwige frustratie. Uh, ik heb me nooit gesteund gevoeld door de KNSB. En ik, wij doen dit nu gewoon zelf. Op kant. eigen houtje gewoon? Op eigen houtje, eigen initiatief. En ik, uh, heb, ik denk dat het goed gaat gaan. En dat kan, want u zei het is toch best wel kostbaar? Het is uh, kostbaar en uh, wij hebben dus uh, Sylvia Toad, met haar uh, Sylvia Toad Charity Stichting die ons ondersteunt. Wij hebben nog verschillende sponsoren, wij hebben ook veel donateurs, maar, maar goede donateurs. We zijn in gesprek uh, met twee gesprekken met instanties, wat er heel positief uitziet. Daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen. En wij gaan deze week pas de sponsormarkt op. We did the skipping and now we will do the backspin. Michela. Can you show us a real nice backspin? Een van de toppers op dit moment in Nederland is Michelle Kouwenberg. Of misschien moet je zeggen wel de echte topper die Nederland heeft. Hè? En hij staat hier tussen de jonkies, de talenten van de toekomst. Ik heb zeker wel het idee dat dit meer de trainingstijl is. Dat als ze in het buitenland trainen. Ja, en waarin zit hem dat dan? Nou, gewoon meer ijs, uh, de regels die man om opstelt. Van Je moet op tijd op het ijs staan, geen geklets, geen niet drinken tussen de trainingen door. En ja, je moet gewoon doorwerken. En zo niet, dan ga je het ijs af. So well done, but it's be the job that you have to do each session at the camp. Want SKN is topsport. Hè? Dit is geen grapje meer. Ze moeten nu alles laten zien. Ze moeten hard werken. Motivatie, discipline en presteren. Minder vrijblijvend. Niet vrijblijvend, want ze vliegen eruit. En na de Nederlandse kampioenschappen wordt de balans opgemaakt. En dan, als het moet, een nieuw team. Heel veel succes. Ik vind het ongelooflijk leuk om in het comité van aanbeveling te zitten. Dus ik ga je heel erg volgen. Maar jullie kunnen wel praten. Ja. Oh, dat is, fijn, dat is fijn. Paul de Leeuw in het uh, comité van aanbeveling. Uh, ja. Want wat heb jij met kunstrijden dan? Nou, dat zie je toch. Ik heb ze aan. Ik heb een tutu aan. Nee, ik, ben al van, ik, ik ken Joan al heel erg lang. Al van toen ze ook kunst reed. En uh, Joan heeft nu echt, uh, ja, die wil met, dit, met, dit, met dit team wil ze echt uh, tot grote hoogte komen. Met een geweldige Canadese trainer, mevrouw Perrin. En uh, ja, je ziet de, de ambitie die eruit staat. Ja, Dan wil je heel graag wel lid van het uh, Comité van Aanbeveling zijn. Weer is jij die dubbele axel al trouwens? Het is toch radio? Ja. Nou, let op. Okay. <lacht> rugby met het nummer lighter. Ellen van Dijk maakt een buitengewoon verrassende overstap, zou je kunnen zeggen. De kerstverse wereldkampioen tijdrijden vertrekt bij haar specialized ploeg... en gaat naar het kleine Nederlandse Bulls Dolmans. U hoort een bijdrage van Steven D'Alebout. Nog geen twee weken geleden werd Ellen van Dijk in Florence wereldkampioen. Ik heb geen no woorden te schrijven hoe ik voel. Ik ben zo so blij. Really, ik ben super happy. Ze was super happy en terecht, want twee dagen eerder was ze ook al wereldkampioen geworden met haar ploeg Specialized. Na het WK ging Van Dijk de contractonderhandelingen in. En als nieuw team tot en met 2016 rolde uit de koker Bulls Dolmans. En zo zat Van Dijk vanmiddag achter een lange tafel een persconferentie te geven. Met voor haar een naambordje en een fles champagne. Nu is het dus het is wat tijd voor wat nieuws. En um... Ja, nou ja, dat, dat was allemaal heel spannend, maar ja, ik hoef er nu niet meer heel geheimzinnig over te doen, denk ik. Um, nou ja, ik ben blij te kunnen vertellen dat ik uh, volgend jaar voor het uh, Bulls Dolmans Cyclingteam uh, uit zou komen. En dat is een verrassing. Ellen van Dijk verlaat het grote Specialized, waar ze prima op haar plek leek, voor het kleinere Bulls Dolmans. Um, ja, ergens is, doe ik de, is dat ook wel moeilijk om die ploeg te laten gaan. Ik heb daar natuurlijk uh, veel successen behaald. En uh, ik werk met verschillende mensen al heel lang samen daar, al vijf jaar. Um,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 in ieder geval uh, ja, wordt, dat, wordt dat hier uh, goed gewaardeerd en dat is wel heel prettig natuurlijk. Ja. En zo gaat WK-ster Ellen van Dijk naar Boels. Het is alsof Robin van Persie bij FC Utrecht gaat voetballen. Nou, dat vind ik te ver gaan. Zegt Steven Rooks, de ploegbaas bij Boels Dolmans. Kijk Ten opzichte van het afgelopen jaar zou je kunnen zeggen ga je een stapje terug. Maar ten opzichte van hetgene wat wij in de breedte hebben aangetrokken... dan uh, zal ze echt wel uh, op dezelfde level uh, komen met uh, Lulelemma. Want de ploeg heeft ambities. Boels wil de strijd aan met de Rabobankploeg van Marianne Vos. Ja, bij, um, bij Rabobank zitten gewoon al heel veel toppers. Dat is gewoon zo. Alle, bijna alle Nederlandse toppers zitten daar. En uh, daarom vind ik het juist wel mooi. Omdat ik dan hier wat meer vrijheid heb en wat meer kansen kan uh, creëren. Eigenlijk. En wat zijn dan die kansen? Ik bedoel, ja, als tijdrijder ben jij veruit de sterkste op dit moment. Um, maar je hebt ook aangetoond in etappenkoersen. Nou, te kunnen winnen. Zijn dat ook de kansen waar jij hiervoor wil gaan? Uh, ja zeker, dat blijft ambitie en uh, dat is afgelopen jaar heb ik dat eigenlijk uh, ja, kunnen bewijzen dat dat lukte. En nu, is het, uh, ja, nu komt het, uh, het jaar waarin, waarin ik dat moet gaan proberen te bevestigen en dat, uh, dat uh, wordt weer ook weer een hele mooie uitdaging. En kun jij deze ploeg naar een wereldtitel op de ploegentijdrit op het volgende WK sleuren volgend jaar in Spanje? Uh, nou, heel realistisch, realistisch gezegd denk ik niet dat we volgend jaar wereldkampioen uh, tijdrit kunnen worden. Maar goed, we gaan wel ons best doen daar natuurlijk uh, het beste uit te halen. En uh, ik hoop dat ik daar het team ook uh, ja, met mijn ervaring in kan versterken. En toen kwam de champagne tevoorschijn. En uh, dan wil ik graag uh, toosten zeg maar, op uh, deze ja. samenwerking. Met de regenboogtrui onder schouders begint op, op, Van Dijk aan een nieuw wieleravontuur. Maar eerst... Vakantie. Ja, zeker. Ja, eerst naar New York, dan naar Istanbul en dan naar Curaçao. Dus uh, genoeg in het vooruitzicht. <laughs> ja paar zaken nog te melden. Ik zei dat Depay de eerste was uh, die een uh, Nederlands Elftal shirt omkrijgt... met uh, Ghanese roots, maar eerder was het natuurlijk ook Boateng. Dan uh, over uh, Theo Jansen, de speler van Vitesse. Die is om negen uur vanavond onder het mes gegaan... om een kijkoperatie te ondergaan... beschade aan zijn rechterknie te laten bekijken. De middenvelder viel gisteren in de verloren thuiswedstrijd tegen Feyenoord na 78 minuten geblesseerd uit. En in eerste instantie zou een MRI-scan van de knie worden gemaakt... maar nu is ze dus voor een kijkoperatie gekozen. En daarvan is nog niet bekend wat exact de is. Uitslag is dat zo ongetwijfeld morgen komen. Dan uh, gaan we het hebben over Anderlecht. En uh, ja, dat beleeft een buitengewoon slechte seizoenstart. De slechtste in 15 jaar. De ploeg verloor al vier wedstrijden in de Belgische eerste klasse... en staat met 18 punten uit tien duels op de vijfde plek. Belangrijk kritiekpunt is dat de jeugd nog niet in staat is... om de vertrokken ervaren spelers op te volgen. John van der Brom is trainer van Anderlecht... en dat blijft hij ook nog wel even als het aan manager Herman van Holsbeek ligt. Hij staat achter de Nederlandse coach. Over John van den Brom willen we klaar en duidelijk zijn. Wij steunen de coach. Uh, op licht de laatste tien jaar hebben wij in moeilijke momenten altijd uh, laten zien dat we achter een trainer staan. En, uh, dat is vandaag nog het uh, geval. Wij hadden samen besloten om de jeugd voluit een kans te geven. Het is iets moeilijker dan, uh, dan verwacht. Het is nu niet omdat we drie, vier keren verliezen, dat we nu al, uh, al wat misloopt op uh, de rug van de coach uh, moeten schuiven. Wij we hebben voor onszelf al de juiste analyses gemaakt. En uh, wij gaan uh, door met John van den Brom. Omdat we overtuigd zijn dat hij de man is die deze situatie kan ombuigen. Dat zei Herman van Holzberg tegen de collega's van Sportza. In Duitsland is ook een trainer ontslagen. Of is, moet ik zeggen, een trainer ontslagen. Michael Wiesinger, hij is uh, van de sportclub Freiburg. Na de 5-0 nederlaag tegen de HSV was de druppel die de Emmer deed overlopen. Overigens speelde hij tegen Nuremberg. Dus het bericht klopt niet helemaal. Voetbal in de Jupiler League. Jong FC Twente tegen Helmelsport Sport. Nul tegen 0. En de rode kaart van de moesje is geseponeerd. Morgen weer langs de lijn. Straks het Hoog op morgen met Eva Jinek. Ik wens u veel plezier daarbij. Op zijn tenen liep hij de donkere trap op. Maar halverwege bleef hij staan.